Zijde, hou je van zeilen, je mag het keer met ons mee. Ik wist nog niets van dat zeilen, maar zei natuurlijk niet nee. Wel daar stond ik voor het eerst aan dek, verstrikt in alle touwen tot aan mijn nek. Ik wist nog niets van dat zeilen. Want later geniet je resten meer van wind en van water